Van 8 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Ranomi Kromowidjojo heeft in Rio de halve finale bereikt van de 50 meter vrije slag. Ze zetten in de halve finales de derde tijd neer. Inge Dekker redde het niet, zij werd laatste. Daphne Schippers kwalificeerde zich vannacht voor de halve finales op de 100 meter. Ze liep de beste tijd. En windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft zijn olympische titel met succes verdedigd. Net als vier jaar geleden is hij al voor de afsluitende race van zondag zeker van een gouden medaille. In de kwalificatieserie van twaalf races won hij zeven keer. Nederlandse instanties zijn zorgvuldig omgegaan met een Iraakse asielzoeker die in januari een halve aan de Rijn zelfmoord pleegde. Dat concludeert de inspectie voor veiligheid en justitie. De man was gefrustreerd door de lange wachttijd voor zijn asielaanvraag. Volgens de inspectie hebben de instanties juist gehandeld.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 Goedemorgen, Toebak leeft op de radio. Het is een zorgige dag en dan hebben we toch altijd zoiets van... Ja, dames en heren, we stappen in de auto. Ga erop uit met je gezin en laat je zorgen uit. Dat doen we. Voor het rip in de natuur op Komt heel goed. Zee. We gaan naar de zee en ik ben naar de zee gereden. En ik ga er straks even kijken. Hoewel het vorige week volgens mij iets beter was... Wordt het vandaag misschien ook wel een mooie dag, dat zou zomaar kunnen. Het is, is uh, op dit moment een beetje bewolkt. Het is een beetje bewolkt, maar dat was vorige week ook. En toen heb ik toch nog even een rondje overstand geloof ik. Ik denk, oh, even al die gedachten die ze hebben heb gehad tijdens de ik even weg laten waaien. Dat is ook gelukt. Goed, welkom bij dit Radiogram. De vraag is er ook altijd, wie, wie is er niet? Nou, dat is Jolande. Die is er twee weken niet. Nee, twee weken. En uh, ik was geloof ik gisteravond heel laat, ze had een werkbezoek ergens. Om te kijken of er, of er een goede wijn was opengetrokken. En ja, ja dat overleef ze dan niet de volgende dag. Dan nee, ze, echt... begint, ze begint een beetje oud te worden. Ze wordt een beetje oud, ja. Dat soort dingen, uh, vroeger gingen ze gewoon door. Dan slapen ja. ze gewoon op de fiets En dan zat ze hier gewoon tegen de, de deur aan. zat ze te slapen. Ze van een gaan de binnen. Ik ja. moet het radioprogramma maken. Maar dat doet ze niet meer. Maar goed, we zijn er met z'n Dat is uh, voldoende. Dat redden we. Uh, heb je het allemaal nog een beetje gevolgd? Uh, dat verhaal van die man van... Uh, ja, precies het verhaal van die man met die ringen. Ja. Uh, ja, ik heb het gevolgd, ja. Ja, ik... <laughs> Het, het, het blijft sport, dus het blijft nog steeds... Wat, ja? Nee, nee. Um, het, ja, het blijft niet mijn ding. Het blijft dus, Je moet uh, je kop ervan even zachter zetten. Ik denk dat dat het, het geval is waarvoor hij rond gaat zingen. Ja, het blijft ook mijn ding. Maar goed, dit soort van die sappige verhalen vind ik altijd wel leuk om te volgen, hoor. Echt, dan zie je hem gisteren ook in de, in, de, in de rechtszaal zitten. Dan denk je van, had je nou echt verwacht dat je dan teruggezonden zou worden? Had je ja. nou echt je tassen ingepakt? dat je denkt van, oh, ik mag, ik ga gewoon heen. Maar ja, hij is misschien ook wel een beetje... Ah ja, maar, kijk, hij stond, natuurlijk al hij stond natuurlijk al bekend yeah? als een... Ja, hij heeft natuurlijk de drugschandaal gehad. Ja, ja, ja. En ja, is dus nu... Nu heeft hij weer niet de opkomende dagen op. Je, op dat moment, als je daar bent, dan ben je toch volledig gefocust op, op die sport. Tenminste, daar zou, zou ik vanuit gaan. En dan dat je dan een biertje gaat drinken om even te, te ontladen. Maar dat je dan vervolgens de volgende dag je, je training mist... Ja, ik bedoel, het is sport op het allerhoogste niveau. Ik snap wel dat ze gewoon zeggen... ja, sorry, maar als je het niet serieus neemt... Kunt dan kijk het dan maar aan. Ja, we, doen, we proberen twee keer, drie keer met jou... en dan is het dan nog fout gaat. Dan ga je weg. En hoeveel biertjes had je nou gedronken dan? Ja, dat waren vier, vijf biertjes. Oké, okay. dat is niet echt heel veel. En, en waar was dat dan precies? Ik heb inderdaad een aantal biertjes gedronken... in het holland Heinekenhuis. huis Wat de fuck? Maar dat is toch... dat is eigenlijk Wat? toch een soort foute reclame dan? Ja. ja en die sponsert dat hele, dat hele gebeuren daar, toch? Ja, uh, ja daar ja. was ook een heel ding om uh, ja. van de week. Ik weet even niet meer welke minister dat was. Maar die wilde uh, sport, of, uh, sponsoring door uh, biermerken ja. en alcoholmerken aan de sport wilde Die wilde verbieden. Dat kan me iets meer voorstellen. Maar ik geloof wel dat Heineken ook weer in het nieuws kwam met het feit. Ze wilden nou een tap naast de gewone tap plaatsen. waar dan water uit kwam. Ja, een watertapje. Ja. Yes. Yes. <lacht> en dan zie je al die. Die barkeepers, die, dan, uh, die hebben ze, ja, al die kelder ja, zeggen, van, hou even op, joh. Het is ja. niet voor rarigheid. Nou ja, dan krijg je dus gewoon een lekker glaasje water. Wat ik heel vaak doe, is een glaasje cola erna. Heerlijk. Ja, zeg maar, bier ja. en cola? Ja, ja. O, ja, ja niet, niet door elkaar, maar gewoon, zeg maar, neem je een biertje, neem je daarna een colaatje. Dat, dat, ja. <laughs> ja. Ik neem altijd een klein nipje en dan zit ik de hele tijd op de... De smaak probeer je vast te houden. Daar gaat het om. Gaat het, om, gaat het, om het gaat toch om smaak? Het gaat niet om hoeveel, het gaat toch om de kwantiteit. Nou, die stoepak levert eruit dat we met tien uur gaan gehouden. En hier en daar leuke stukjes muziek. En afgelopen weekend, vorig weekend, heb ik ze gezien op Pop Weekend in Schagen. Sunday Sun hebben we een nieuwe single uit. En wat een vrolijk beentje. Echt een feestbeentje. Een beetje, echt een beetje Britpop-achtig beentje. Het uh, Sunday Sun. Naar avondje stappen. Zagen ze de zon opkomen toen dachten ze... Ah, we gaan een vrolijk beentje uh, uh, maken en dat heet dan Sunday Sun. Ja, nou, grappig bedacht. Dit heet uh, When We Kiss. En ik zag ze vorige week zondag op uh, bevrijdingspop... Nee, niet bevrijdingspop, op het popweekend in Schagen. En ik moet zeggen, ja, ze hadden leuke nummertjes... En heel veel dames waren er wat je ja, meer... Die hadden zoiets van, wij willen wel op het podium staan. En het mocht een gegeven moment ook. Ze mochten allemaal op het podium even te gaan uh, staan en even voor de, de zanger... Uh, een dansje doen. Ja, grappig. Goed, de stoelbak left erbij. Tien minuten over Ach, Straks ook weer de Zandvoortse berichten. En wat krijg je ook altijd als je twee heren achter de, achter de knop hebt? Krijg je heenst bal? Ook een echt een, toch niet een overlading aan techniekverhalen, zou ah ja, ik, ben, ik ben natuurlijk vorige week naar een, een technisch uh, Ja, een hackerscampje geweest. Ja. Dus uh, ja, ik ben toen helemaal overladen met techniek. Ja. Ik heb uh, onder andere uh, robots geprogrammeerd. Oké. Okay. Uh, geleerd hoe je uh, um, bij een bank inbreekt, bijvoorbeeld. Oh, dat heb ik geleerd. oh je leert uh, echt goede dingen nou, zeg. Ja, het ja. um, nee, was, was heel grappig. Er was een, uh, um, was een man en die, was, uh, die had een bedrijfje. Yeah. En die werd dan ingehuurd door de, door de directeur van een bedrijf. En die brak dan in bij bedrijven yeah. om zeg maar, de security te testen. En dan vervolgens bracht hij de verbeterpunten in. Oh, oké. Okay. Maar uh, ja, eigenlijk het grootste punt was eigenlijk wel de mens is wel het, het grootste uh, uh, falen in, in, in alle beveiliging. Oh ja, maar dit zijn van die mensen die willen alles uh, gaan automatiseren. Nou nee, uh, dat niet. Nee. Maar want je houdt altijd mensen. Ja. Maar uh, ja, weet je, als je bijvoorbeeld een uh, hij had een bedrijf waar hij echt niet kon binnenkomen. Nee. Want zijn auto werd gescand. Uh, hoe weet het, je kenteken, alles. Nou, hij moest pasje en zo. Hij had pasje nagemaakt. Hij was naar een, uh, een carpoolplek toegegaan. Yeah. Daar had hij aan iemand gevraagd, ja, ja, ja, ik werk bij jou in het gebouw, kan ik met je mee okay. En toen was hij in de auto naast gestapt. En toen ging hij gewoon door de slagboom en uh, ja, hij liet zo een beetje zijn pasje op afstand zien. Okay. En hij kwam er gewoon uh, makkelijk doorheen en uh, ja, toen was hij binnen. Oké, okay. dat is toch wel een leuk baantje dit. Ja, was, uh, maar is wel, uh, ik denk wel dat het, uh, dat het best zenuwslopend is ja. Want, uh, ja, ja, Maar dat... kan hij dan ook in het gevang terechtkomen? Dat nee, niet, dat, toch? Dat, dat, dat niet. Je nee. wordt betaald om eigenlijk in te breken en ja. je mag alles uit de kast halen. Je mag echt alle regels breken dus. Ja. Dat is wel grappig. Dat is echt toch wel een droombaan hoor. En dat zou je dan samen met iemand anders moeten doen. Dan kan je het ook helemaal fantaseren over hoe je het moet aanpakken. Ja, nou, ze hebben dus een bedrijfje met meerdere mensen. Oh, toch wel. Dus ja, dat... dat is grappig, zeg. op die Ja, lijkt me zeker leuk. En daar wordt veel gebruik van gemaakt. En heel veel verbeterpunten brengt hij dus aan. Ja, en hij kijkt daar natuurlijk altijd naar. Dus hij was ook even door Londen heen gegaan. Het evenement was in Engeland. En hij had daar even wat foto's gemaakt van bijvoorbeeld veiligheidscamera's die opgehangen waren. Oh, oké. Okay. Van, ja, nou ja, deze kant is heel goed beveiligd, deze kant is heel goed beveiligd. Maar ja, ik ga dan wel via deze kant binnen, want ja, ja daar staat het... geen camera op. Nee, oké. Okay. Oh, dat is ja. okay. oh, dus, uh, Als je met zo'n man gaat praten, voor mij, word je niet een beetje angst. Dan denk je, oh ja, nou, ik daar had, zie ik nog een pek in, daar. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Als je dan, uh, want ik heb daar natuurlijk ook gezien hoe mensen in laptops, uh, hoe je laptops goed beveiligt en yeah? hoe, je, hoe makkelijk je via uh, laptops een Binnenkomt, ja? Yeah? Nou, dan denk je, je wordt er wel een beetje, je moet sommige dingen wel een, met een korrel korst zout nemen. Niet omdat ze niet waar zijn, maar gewoon omdat je anders. Maar uh, hij, nu weer wordt. gelooft hij nog wel in de mensen, of denk je gewoon, elk mens gaat overal nou, de, inbreken? De, de gemiddelde mens uh, die daar uh, uh, rondloopt, die is sowieso een beetje de hoop in de mensheid verloren. Oh, dus, uh, yes! Nou, lekker om te horen sowieso, weer. Maar goed, het is wel weer erg leerzaam geweest, dat hoor ik wel eens. De Academics, dat is een leuk beentje. Komen geloof ik uit Engeland vandaan en ze hebben het over de Mixtapes 2003. Mixtape of 2003 A better time for both of us With skinny jeans and roll-ups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 in the red earth Weer van de muziek van Bears Dan. komen uit uh, Engeland vandaan. In de pouring rain. Ja, in de heftige regen. En, en daarvoor trouwens de Academic. En die komen uit Ierland vandaan. Aan een klein plaatsje. Dat heet uh, Mullinger. En hebben nu een grote hit met Mixtape 2003. Ja. Grappig naamje om voor een titel. Grappig titel voor een uh, plaat, ja. Een mixtape 2003. Ik zit ook aan het denken, wat zal er op mijn uh, bandje staan... met plaatjes uit 2003? Ik zou het gewoon niet weten. op mij... Ja, nee, ik zal echt even terug moeten kijken in mijn platencollectie van toen. Goed, het is Toebak Leeftijd Radio. Uh, wij kijken altijd even in de berichten. Straks ook nog de Zandvoortse berichten. Maar er zijn natuurlijk altijd weer van die technische snufjes die je moet horen gewoon. Nou ja, we, we hadden het net natuurlijk over... Ik, ik ben naar IMF geweest. Electronic ja? Magnetic Field. Dat ja? is in Engeland. Op hetzelfde moment is DEFCON bezig. Dat is in Las, Defcon. Ve is in Las Vegas. Het grootste hackerscongres ter wereld. Ja. En ja, er zijn daar uh, een uh, paar Zeeuwse hackers naartoe gegaan. En die, ja, eigenlijk alles wat op internet is aangesloten, dat kun je hacken. En nou is er een nieuw seksspeeltje. Uh, uh, een seksspeeltje, oké. De WeFype okay. ja, yeah. uh, 4 Plus, yeah. en die, um, die kun je uh, aan je smartphone koppelen via internet, zodat je hem op afstand kan bedienen. Er <laughs> zijn redenen voor om dat te doen, nevermind. Um, ah, je kan je, vrou je vrouwen meegeven, je vriendinnen, dan ja. kan je haar alvast nou, wat... Ja, als, uh, je, als je bijvoorbeeld gaat ja. videobellen dat je op, op afstand hoort. Uh, ja, dat dingen. Ja, ja oké. Okay. Ik heb mijn vondjes laten bollen, ga door. Ja. Nou, hebben de hackers hebben het voor elkaar gekregen om, om zeg maar, dat signaal uh, op te pakken? En die kunnen dus dat speeltje op afstand bedienen. Uh, uh, kunnen alle data eruit halen? Dus uh, ding met temperatuur. Uh, uh, ja, de, de temperatuur kunnen ze eruit halen? Ja, uh, de vibratie. Zit er had cameraatje je ook in? Nee, dat nee, okay. zit er nog okay. net niet in. Maar ja, ik, ja, dan zeggen ze ja, dat kan tot aanlanding leiden. Maar ja, het is zeg maar. <laughs> ik, uh, ik ben er niet zo bang voor of zo. Want op het moment dat je zeg maar, hem gebruikt, yeah. dan ja, denk je misschien van: huh, wat de fuck? Hij verandert van, van snelheid of ja. zo. Maar het is ook wel een leuke verrassing weer. Ja, ja goed, dat is ook wel heel heel erg dat je denkt van. Nou, nu voel ik me echt aangerand. En er die zit een die man thuis, zit achter zijn knop, knop, knopjes. en. <lacht> ja, die zit ontzettend te genieten. <lacht> nou, ja, nou, hij heeft geen idee wat hij doet. Hij heeft ook geen, je, hebt, je hebt geen feedback, hè? Je moet toch altijd feedback krijgen? Daar leer je weer van, Ja, de maar feedback. daar moet je videobellen. Ja, oh, ja dan via je Skype bellen. ook heel veilig. Oké, okay. dan ja, moet je wel een nummer erbij krijgen. Ook, anders dan, uh, moet het allemaal wel aan elkaar gelinkt zijn. Goed. Nou, als we toch een kleine vibrator hebben vandaag. Uh, Vibratortjes hebben. En vandaag heel stuk in de Kletskans van Nederland. Het privégedeelte. Ik lees het normaal nooit natuurlijk. Echt niet. Dan blaas ik altijd voorbij. Altijd, alleen de hele intro zware matier. Het is het een slecht verhaal dit. Ja. <laughs> en het gaat over prinses Diana. Wat had ze nou precies in haar handtas? Het was ooit ons grapje bedoeld door haar uh, uh, ja, vrouw die haar begeleidde. Ze hadden voor de grap hadden ze een klein vibratertje in haar tas gedaan. En toen had ze onder andere een uh, meeting met uh, Jacques Chirac. Uh, Jacques ja, Chirant. Nou goed, een Franse minister had, had ze een, een, een, een ontmoeting mee. En toen keek ze in haar tas en toen zag ze een heel klein vibratie. Waar komt dat nou vandaan? En toen kon ze er eigenlijk wel om lachen. En sindsdien, dat moment, hield ze dat vibrator altijd in de tas. Dat was een soort uh, ja, gelukspoppetje, zeg maar. Ik weet niet of ze hem echt gebruikt heeft. Uh, dat weet ik niet, maar goed, uh, dat uh, was wel grappig vanavond. Deze Ken Worthy die was namelijk een, uh, een beveiliger van haar. Die heeft haar jarenlang gevolgd en die kwam met allerlei leuke verhalen tevoorschijn. Binnenkort komt er een boek van hem uit en die heeft de familie van dichtbij meegemaakt. En dit was een van de sappige details. Een klein vibratetje in de handtas van prinses Diane. Ach! Wat zal hij allemaal meegemaakt hebben? Nou, uh, straks nog meer. Uh, Dat uh, of die man? Uh, of die daar? Ja, ook. Alle twee. <laughs> Alle twee. Misschien heeft hij nog iets met... Nou, laat maar even. Maar nou, goed, straks nog de Zandvoortse berichten. Maar eerst weer eens muziek op die zender. Pak even mijn harp. Glass Animals. Life Itself. bandje nog. Het heet de Clash Animals. Ja, je hebt genoeg platen die over Clash Animals gaan, maar dit is een band die zo heet: het, uh, Live It Zelf. Het is een beetje vage muziek en ik kan het wel waarderen. Dat is, dat is heel slim, want dan heb je dus dat uh, mensen gaan zoeken op het nummer Clash Animals yeah. en dan vinden ze de band yeah. Clash Animals. En zo kan je volgens mij een hele schakel maken dat de band zo heet en de titel en dan weer de band ja. en zo kan je doorgaan en doorgaan. Goed, het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Oh ja, Zandvoortse berichten. Wij doen een kleine greep uit wat er allemaal gebeurd is. En vorige week hadden we natuurlijk jazz behind the bar op vrijdag... en jazz behind the beats op zaterdag. Vrijdag was het een beetje rustig en zaterdag werd het goed gemaakt. Het begon toen al om zes uur behind the beats dus. Op het Raadhuisplein had uh, Ton Andriessen uh, opnieuw een geweldig programma in elkaar gedraaid... met onder andere Sneaky uh, Sneakers <coughs> en ook nog uh, saxofonist uh, Thomas uh, Stugers. En drummer Maarten Kruiswijk. En uh, Elvis Het uh, was een opmerkelijk uh, uh, duo met een hemmend orgel erbij en zo. Het was echt... Het was genieten. En het was een periode dat het een beetje rustig was. Dat jazz uh, behind the beats. Maar dat is voorbij. Het wordt nu weer echt goed bezocht. Dus uh, dat is goed om te weten. Uh, als je hem gemist hebt, schrijf hem dan even in je agenda van volgend jaar. Oké, okay, wat gebeurt er nog meer? Ja, eh... Um... De spoorlijn tussen Haarlem en uh, Zandvoort heeft een uh, medaille gewonnen. Een bronzen medaille. Oh. Uh, het is namelijk... Uh, uh, ja, er zijn verkiezingen geweest. Ik wist het ook niet, maar er zijn verkiezingen geweest... voor de mooiste spoorlijn van, uh, van Nederland. En uh, ja, hoe heet het? Uh, de, de lijn tussen Zandvoort en Haarlem is uh, op de derde plaats terechtgekomen. Wat idee. Overigens verbaasde ik me erg over de eerste plaats. Dat is nam namelijk Almere-Lelystad. Eh? <laughs> Want daar heb je zulke mooi uitzicht over de Oost... Paardersplassen. Nou okay. uh, mooi en uh, okay. Almere lelie Ja, vind dat ik kan ik iets niet raar, uh, vind ik een beetje raar in één zin. Zeg maar. ja, ja, klopt. Ja. Dat is, maar goed, die plassen maken het dan goed. De uitzicht. Uh, Oké, okay, verder zijn er nog zandvoortse berichten. Ik ze even kijken. Ik blader er even door. Wat is er allemaal nog meer gebeurd? Ik zie dat mijn iPad een beetje vastloopt. Nou, loopt. Lijn, uh, lijn 80, ah. die, uh, die is. Uh, van naam veranderd. Je ja? hebt vanaf nu de Amsterdam Beachline en uh, ja, is met veel uh, spektakel en feesten uh, is hij geopend. Ik moet zeggen, de dames die erbij staan uh, zien er goed uit. Uh, er staat geloof ik ook nog een bus achter, die kan ik niet zo goed zien op de foto. Nee, nee daar wordt erg afgeleid. Ja. En een burgemeester stond erbij en die was dik tevreden en hij zegt van uh, ja, een goede samenwerking. Ja, goed. uh, dit het is een jaartje uh, uh, goede reclame voor Zandvoort. Uh. Ja natuurlijk, kijk als je in Amsterdam rondloopt en je ziet daar Amsterdam Beachline denk je, hé, hey, oh, ze hebben hier ook strand. Oké, okay, nou dan stap ik in de bus. Ga ik eens even kijken. Dan zit je wel even in de bus. Want ik heb er ook al een paar keer in gezeten. Toen ik er geen Amsterdam woonde om hier te komen. Maar goed, als je in een feeststemming bent. Eh, en je bent met z'n tweeën. Praat aan de voort. Zit je zo eens op het strand. Vanaf donderdag 11 augustus wordt de rijrichting van de grote krocht weer omgedraaid. Ze we weten ook niet wat ze willen. <laughs> het wordt dan weer in uh, hersteld. U, ja, hersteld. Hoe blijft het dan zo? Of gaat het dan weer anders? U rijdt dan van de grote krocht, de grote krocht in. Vanaf het kruispunt met de Hogeweg... Vroeger in de morgen worden dan de verkeersborden weer omgedraaid. Let op, als u woensdag na de weekmarkt op de Grote Krocht uw auto parkeert... moet u dus rekening mee houden dat de volgende dag het weer omgedraaid is. Dus hou er even rekening mee. Dus 11 augustus, uh, dat is al geweest, joh, dat is, ik zit even te kijken. Gisteren uh, ja. was het alweer, dus ik hoop niet dat er uh, bonnen nee, ja, zijn uitgedeeld. dat is nou, haast wel niet. Nou ja, ja, ze hebben het niet van ons gehoord. Nee, nee dat, ah. ja, we, hebben ons, we hebben ze ah, niet op tijd kunnen Ik denk informeren. dat ze gewoon zoiets moeten invoeren als uh, op maandag de ene kant... of op dinsdag, of, of per uur verschillend. Dat hebben ze ook wel eens op plekken, dat je dan, dat je dan elke... Uh, Eerste eerste half uur de ene kant op mag ja? En elke andere half uur de andere kant op. Oh, ja, ja. dan moet bij de politie werken. Kijken of we nog wat geld kunnen binnenharken. Er verder nog heel veel uh, berichten over natuurlijk over uh, de krocht. De grote krocht. Dat er heel veel ontevredenheid was. En vooral Menno Gorten kwam daar een beetje negatief uit. Die had zoiets Want Jeetje, ik las in de krant dat ik er geen zin meer in had. Dat ik wilde stoppen en zoiets. Dus dat is allemaal niet waar. Ik vind alleen dat het parkeerbeleid een beetje slecht geregeld is. En ik heb daar gewoon een ander idee over. Nou, mocht je het met hem willen bespreken... Moet je gewoon even in zijn winkel... Op de Grote Krocht even langskomen, het Grote Krocht 26B. Dan wil hij graag met jou erover over praten. Hij is open van half elf tot zes uur s avonds. Hij zegt, ja, het is, het is gewoon niet zo stimulerend, dat parkeerbeleid. En hij heeft nog steeds een fotozaak daar. Gaat misschien binnenkort wel verhuizen naar een straatje waar het goedkoper is. Ik, ja, ik zet even een verkeersbord wat ze bij de Krocht kunnen neerzetten. Zet ik even op de Facebookpagina. Uh, Oké, okay. ik goed. ben erg nieuwsgierig wat voor verkeersbord dat zou moeten zijn dan. Oké, okay, volgende uur nog meer Zandvoort. Ze berichten door een kleine greep uit het geburt. Zo veel hier. En zelfs eens even kijken wat voor activiteit we hebben ook. Hè? Want daar staat Zandvoort ook een bekend. Man, er is hier zoveel te doen in de weekend altijd. Maar eerst hier back en je dromen. De grote hit van Beck. Toebak leeft. Toebak leeft. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Precies, in de nieuwe single heet The Dreams. Ik zal eens kijken wat er meer van het albumje op CD uit wordt gebracht. Op Single Single. Op oh, Ik, ik denk dat is nog een grote hit van het laatste CD. Goed, het is Toebak leeft op de raad. Het is tien minuten over half negen. Het is vandaag de hengstebal. Want Jolande is er even. Je blijft even op bed liggen. Ja, je moet even bijkomen van gisteravond. Gisteravond hebben gisteravond een zware avond hier gehad. Ja, dat, Toen dat moest een, of, erg, uh, een of andere wijn moesten uittesten, geloof ik. Eigenlijk ja, lulde hem man wat los. Ik weet het ook niet. Maar goed, we hadden avondje stappen. En dat, uh, ja, dat kan, kan ze niet altijd helemaal trekken de volgende dag. Dus vandaar. Wordt er gegund. Tot volgende week ben ik er weer niet. En zo vangen we elkaar weer een beetje op, geloof ik. Jij ja, komt volgende week nog niet? Ik ben er volgende week niet, nee. hè? Oh, dan zijn we er volgende week dus allemaal niet? Nee, klopt. Of ik want... sta in mijn eentje? Ja, klopt. Nee, dat nou, deze ding. Jolanda er ook niet, trouwens. Nee, als ik maar weer iets anders. Nou, goed. We zullen allemaal wel zien wat er gaat gebeuren, joh. Goed, uh, zijn er nog wetenswaardigheden? Ik zie dat je met het Olympisch uh, uh, ja, uh, dorp bezig bent. Ja, de, het Olympisch dorp, ja. Weet je, die sporters die doen natuurlijk een sport. Die trainen wel en zo. Ja. Maar ja, het is eigenlijk ook wel een beetje saai daar. Dus, wat gebeurt er? Steeds meer sporters ja. gaan op Tinder. Weet je wel, het appje dat je of mensen vandaar, kan beoordelen. Ja, ik had begrepen dat er echt heel veel condoomautomaten daar uh, waren te vinden. En dat als je dan je topprestatie hebt gedaan, dat je denkt van nou, ik wil nou wel iets anders doen eigenlijk. Even een andere prestatie Een Ja, deden. andere prestatie. Ja. Nee ja, het gebruik van, van Tinder in de regio is met 129 toegenomen. Oké. Okay. Dus meer dan verdubbeld. Ja. En ja, ze zijn, ja, weet je, de gemiddelde leeftijd is natuurlijk niet zo heel hoog bij die sporters. Nee. Dus uh, ja, het is, uh, er is ook een, uh, een Instagram-account waar je, waar je het een beetje kan volgen. Tinder Rio heet het account, dus uh, ja, ik zou zeggen, uh, volg ze, leuk. Ja. En als je in de buurt bent, ik zou gewoon uh, even... Kan, is uh, er ook een app waar je kan zien welke sporter met welke sporter gaat? Dat zou toch leuk zijn? Nee? Nee, ja. ja. Nee, ja. Ja ik, zie, ja, ik zie wel heel veel, uh, ja, dat is wel grappig om op te klikken, kijken en die gaat met die uit. En dit is het verslag ervan. Ja, ik bedoel... uh, op zich zo'n beachvolleyballer. Ja, ja, natuurlijk. Man, die hebben strakke buiken. Dat je echt. Dat je denkt. Wow. Oh. Goed, gisteren zou ik nog even naar het roeien te kijken. Ik bedoel, ik heb verder helemaal niks met sport. Ik vind sport dan nog wel grappig. Maar we gaan er niet eindeloos over praten. Want dat gebeurt wel heel vaak. En ik word dus soms echt helemaal ballig van het eindloze geluideren over sport. Want ik bedoel, het gaat gewoon. Vaak is het gewoon. Heen en weer. Je gaat gewoon de hele tijd heen, en heen en weer. Volgens gisteren ook uh, Mike uh, en, en Ilse, die er toen goud hebben begonnen... lieten echt iedereen ver achter zich. En dan ga je ze dus interviewen. Dan krijg je bijvoorbeeld dit. Ja, ik zag die Canadees en Chinezen, Chinezen in mijn ooghoek... maar het ging gewoon niet gebeuren dat ze naar huis gaan. Dat ging gewoon echt niet gebeuren. Ja, maar dat, dat is ook de fout die altijd doen. Als jij, zeg maar, echt... Alles heeft gegeven. Ja. En je komt uit die boot. of je komt van het veld. of je komt van die, van die wielerbaan. of wat dan ook. en er staat meteen een camera in je face, ga dan maar eens proberen. om op dat moment iets zinnigs te zeggen. Ik bedoel, ze, ik bedoel, ze hebben zich al vier jaar gefocust. op dat. Uh, nee, ja, heet nee, en weer. Nee. Ja, dat weet ik allemaal. Ik bedoel, dan ben je daarop gefocust. en dan ga je een diepte-interview doen. met iemand die buiten adem is. En dan ga je vragen, hoe ging het? Ja, ik ben wel... Ben, oh, dat is echt, echt zo suf om naar te luisteren, vind ik. Ik ja. word er helemaal agressief van ook, als ik het weer op de televisie weer zo. Dat er klopt iets niet in je, in je item. Nee? Dan moet ik toch even aankaarten. Ja? De roeiboot, gaan maar één kant op. Oh ja, klaar. Je hebt gelijk. Maar ze hebben wel vaak hè, toch weer... Je moet, je moet toch weer terug met die boot? Of ga je van dat punt... Dan ga je weer datzelfde stukje doen. Ja, nee, maar je, je, je, je doet toch maar één rondje? Oh ja, dat is waar. Nou goed, mijn fout. Tof, ik heb het allemaal zelf van ja, laten we maar gewoon niet over sport beginnen. Nee, we hebben ook nog uh, maar even Ik vind alleen... Ik moet zeggen, die sportdames? Nee, ja, ja, die mogen er no zijn. Ik ga nog even over die Tinder heen. Ja, maar ja, goed. Ja, ze zijn altijd met sport bezig. Dus ik heb altijd... Er komt er nog een zinnig verhaal uit? Nee, vaak komt er niet zo'n zinnig verhaal uit. Goed, daar ga ik even een verhaal over de teddybeer. En hoe kom ik erop? Nou, door deze band. Die heet Roosevelt. En de plaat heet Fever. En straks is dat sportvieverenbal weer een beetje over, hopelijk. Nog een week had ik begrepen naast de Olympische Spelen voorbij. Roosevelt. En het heette uh, Fever. En uh, ja, ik, to, toevallig zag ik dit Roosevelt. Ik had pas alleen een verhaal gehoord over de teddy bear. Het werd over teddy, Theodore Roosevelt dan? Die ging in 1901 ging, uh, ergens in de Mississippi ging jagen. Want het was een fanatieke jager. Dat was een oud-president die had zoals... Ik wil jagen, ik wil schieten. En toen hadden ze de hele... Middag al rondgelopen. Dat was wat de fuck, man. Ik wil gewoon schieten! Maar er was niks te vinden, geen beer. Tot een gegeven moment zei Theodore, Ik ben er helemaal klaar mee, jongens. Ik ga naar mijn hutje. Hij ging naar zijn appartement. Ging er gewoon even lekker uitzakken. En toen een van die begeleiders. die bleef toch even rondlopen. En die kwam toch een beer tegen. Die zei: Oh, die beer! Die ving hem. Die ging hem niet doodschieten. Die ving hem. Jij heeft hem aan een boom vastgemaakt. De beer was nog niet echt helemaal. Dat dus je denkt: van... Jezus, wat een wilde beer. Vandaar dat ze hem ook vast konden binden. Ze hebben hem aan die boom vastgebonden. Toen hebben ze Theodore teruggehaald. Theodore. We've got one. Yes. Dus hij kwam met zijn geweer in de aanslag. En hij was de, ik ga hem even. ik ga hem even mooi! Gewoon die beer. Uh, toen dacht hij van, jezus, dat is een hele zielige oude beer. Nee hoor, die wil ik niet. Dus nou is het verhaal dat ze hem los hebben gelaten. Ja. En uh, Dat is helemaal niet waar. Want hij bleek, dat heeft hij tegen zijn begeleider gezegd... Uh, oh, ik vind hem heel zielig. Uh, put him out of his misery. Dus ze hebben hem uh, doodgemaakt. En ze hebben hem opgegeten de volgende dag. Ja, klopt. En vervolgens is... Uh... Um, hebben ze als recla reclamecampagne yeah. ze een, een knuffelbeertje gemaakt? Ja, het grappige is. Het kwam eigenlijk door een stripverhaal die er een paar dagen later uitkwam. In het stripverhaal zag je door Stierle Roosveld voor een, uh, een, uh, nou ja, een beer bij een boom staan. En die beer zag eruit als een knuffelbeer. Toen hadden ze iets van. Ah, oh, wat schattig. En toen dachten, speelgoedfabrikant, beginnen. We gaan brengen een teddybeer op de. Ja, op maar de markt. Dat, dat is, het is uiteindelijk bedoeld als. Uh, um, als er reclame, reclame voor de campagne van Roosevelt. Oké, okay, ook nog een keer. Uh, en uiteindelijk was het Teddy's beer. Ja? Vanwege Teddy Roosevelt. Ja? En dat is de teddybeer geworden. En uiteindelijk, ze dacht, die speelfabrikant dacht dat het nou ja, even tijdelijk een dingetje was. Maar mooi niet. Maar dat uh, is uiteindelijk uh, natuurlijk een blijvertje geworden. Echt wel. Dus dat was de teddybeer. En ja, Roosevelt was gewoon een verwend jager. Die vond het ook heerlijk met je berenvlees. Nou, ik moet er niet aan denken. Ja, vroeger was een beer gewoon een gevaarlijk beest. Het was helemaal niet een, een knuffeldier. Echt maar niks. Goed, eh, straks nog meer wetenswaardigheden. Ik zie dat je ook alweer al dingen hebt opgesnuffeld. Uiteraard. Uiteraard. Maar eerst hier. Even kijken. Oh ja, de churches. Of zullen we eerst group love doen? We doen eerst group love. En... de hits, dames en heren. Ongelooflijk toepal heeft op de radio. En welcome to your life. En in één keer hoor je zo eens wakker denken, oh, waar ben ik? Nou, welcome to your life. En probeer zo je dag, elke dag te beginnen, hè. Dat je dacht, ik alle mogelijkheden van de hele wereld. Ik heb alle, pak alle kansen weer gewoon. Dit was Group Love. Ze hebben ooit een hit gehad met Tongtai. Die hebben ook heel veel gedraaid. En mocht je nou zelf een hele grote fan zijn van dit vrolijkheid, dat je denkt, van, nou, ik wil wel eens bij het feestje zijn voor het optreden. Dat kan namelijk als ze komen naar Paradiso op 20 september. En op, ehm, um, 21 september, ook zelfs dinsdag en woensdag zijn ze te vinden in Amsterdam. En daarna vliegen ze weer naar Korea, Zuid-Korea. Wat, Wat moet je daar nou doen, joh, gek! Ik weet niet of ik daarheen zou gaan, Korea. Even niet, dacht ik. Maar goed, dus stongtijd. Dat was in vorige plaat. het is de nieuwe. Uh, goed, uh, nog meer wetenswaardigheden. Ik zie dat je al weer dingen uitgezocht hebt. Vertel. Ja, een uh, 37-jarige advocaat uit Amerika weet het 100% zeker... Uh, de automatische piloot van zijn uh, Tesla Model X yeah. heeft zijn leven gered. Oh. En uh, niet omdat hij een ongeluk heeft vermijden of zo. Nee, yeah. hij stond in de file. Hij uh, uh, kreeg een beetje steken in zijn borst. Yeah. Um, die werden steeds erger. Hij heeft zijn uh, vrouw opgebeld. Die raden hem aan: nah, Misschien moet je toch even langs het de, langs de ziekenhuis rijden. Dus hij heeft het ziekenhuis op zijn uh, navigatie ingesteld. Nou, yeah. die, um, die Tesla's die kunnen zelf rijden. Yeah. Nou, die, die steken werden steeds erger. Uh, hij was eigenlijk zelf niet meer in staat om te rijden. Dus die auto heeft gewoon hem naar het ziekenhuis gereden. Maar wacht, um, ik, ik, ik wil dan ook dat hij over de vluchtstrook gaat of door de bermen heen. Ja, dat, dat heeft hij dus niet gedaan. Oh, okay, okay. Hij is gewoon netjes gereden. Um, nou ja, bij het ziekenhuis aangekomen kon hij nog net bij de, bij de spoedhulp zeg maar, zich aanmelden. Hij is meteen uh, naar de OK gebracht. En uh, hij bleek een long... Uh, ...longembolie te hebben. Oké. Okay. En ja, die kan, kan vrij snel uh, fataal zijn. Uh, dus een, uh, een bloedpropje in de, uh, uh, dus, in de longen. Dat kan echt zo uh, fout zijn gewoon. Ja, dus, maar hij was... Uh, ja, de, de artsen zeggen dat hij geluk heeft gehad... ...dat hij op tijd in het ziekenhuis was. En uh, achteraf dacht hij... ...misschien had ik beter dus een, een, een uh, ambulance kunnen bellen. Maar uh, ja, het... Uh, het is toch mooi dat ik op deze manier toch in het ziekenhuis Er zijn toch geen gevaarlijke situaties onderweg ontstaan hierdoor? Nee, want nee. okay. nou, nou, ja, eigenlijk... officieel mag het natuurlijk niet. Want op het moment zijn, ze, zijn de auto's nog niet autonoom, maar nee. uh, ondersteunend. Dus maar, uh, je moet nog steeds zelf achter het stuur blijven zitten. Het, uh, het, het had toch wel mooi geweest, als, zeg maar, als die auto daar voor het ziekenhuis had gestaan... dat de, de broeders helemaal in de auto kwamen... dat hij op de achterbank helemaal in ja, de lag, zoiets. Dat, dat zijn wel een beetje de echte... Uh, <lacht> Ik denk als dat gebeurt, dan rijdt er gewoon... Die auto rijdt bij de spoed naar binnen. Ja, ja. En dan gebeurt er niks. Want vervolgens uh, uh, denken die mensen... Waarom staat die auto hier geparkeerd? En uiteindelijk gaat er maar een beveiliger kijken van... Wilt u uw auto hier weghalen? Want uh, u mag hier niet parkeren. Nou goed, dat, is nog, dat gaat nog een paar keer uh, gebeuren. Maar geeft, dan weten we gewoon dus van... Hé, hey, er komt weer een automatische auto binnenrijden. Die moeten we... Een drive-in krijgen hier dan. Je moet een drive-in krijgen natuurlijk. Ja. Ja, dat je dan... Uh, nou, in je auto weer tot leven wordt gewekt bijna, zeg maar. Goed, leuke wetenswaardigheden. Straks hebben wij onder andere ook nog de Zandvoortse berichten. er ook nog wat gebeurde door de jaren heen op deze datum. Het is vandaag 13 augustus. van Zieffem, ja zeker, ook een luisteraar van ZFM. Danny is komen uit trouwens uit Haarlem vandaan. Ja, en uh, ja, het is, een oud, uh, is een dochter van een oud muzikant, Rob van Donselaar. Op jongere leeftijd kreeg ze al uh, uh, zangles, pianoles en dansles. En ze heeft een aantal hits gehad. Dit was er eentje van. Uh, dat heette Today. Uh, vandaag. Het is vandaag uh, 13 augustus. We gaan straks weer even kijken. Wat er allemaal gebeurde door de jaren heen op 13 augustus. En onder andere kan ik je melden dat Les Paul uh, van ons afscheid nam. Ik heb Les Paul natuurlijk de man van de gitaar, die de elektrische gitaar bekend maakte. en van een klein uh, stukje van uh, Les Paul. Hoe, hoe klonk dat ook alweer? Ja, die gitaar is wel hip, maar uh, dat later is een beetje suf. De man heeft de gitaar echt eh, populair gemaakt. Zullen we er even kijken wat we er meer over kunnen vertellen. Oké, okay, zijn artiestennaam was Lester William Polphus. En hij uh, was dus geboren in uh, 1915, is echt een hele tijd geleden. En dat trad dus op met zijn verhaal. En uh, onder andere ook een uh, wapendaal pakt hij erbij bij en maakt er iets apart van dat uh, gitaargeluid. Straks uh, na uh, negen uur nog meer overzicht wat er gebeurde door de jaren heen. Uh, kijk ook even wie de jarig is, welk bekende mensen. Uh, en onder andere zag ik net nog iets, daar moeten we het ook nog even over hebben. Nou goed, daar hebben we het straks wel over. Ik spreek je zo in deel 2 van dit radioprogramma. Hoi!